d d d Gustavo Lima en você Gustavo Lima en é, Gustavo Lima En é, quer é, quer é, Of the days at the open. Ziefm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 Like a castle built Dat niet best, nation dormit, wat je niet te gomme, staat je niet te zetten. Je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 De bacterie werd daarom gezien als een nieuwe levensvorm. Maar uit de nieuwe onderzoeken blijkt dat de bacterie alleen heel goed aangepast is aan het arsenicum. Zijn stofwisseling heeft nog steeds fosfor nodig en in zijn genetische opbouw is arsen ook niet terug te vinden.